Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Tata Steel heeft afgelopen jaar van bepaalde stoffen opvallend veel meer uitgestoten dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit nieuwe metingen van de omgevingsdienst. Het gaat onder meer om lood, benzeen, nikkel en zink. De hogere uitstootcijfers kunnen te maken hebben met de uitgebreidere metingen die de omgevingsdienst afgelopen jaar deed. Tata Steel komt later met een uitleg, maar wijst alvast op constante veranderingen in productieprocessen. Giselle Pellicot is vandaag opnieuw in de rechtbank verschenen in een hoger beroep in haar verkrachtingszaak. De Franseze werd jarenlang gedrogeerd en verkracht door haar man en tientallen anderen. Ze werden allemaal veroordeeld. Eén van hen besloot in hoger beroep te gaan. De 44-jarige man die zijn straf nu aanvecht kreeg 9 jaar cel. Hij stelt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te verkrachten. Giselle Pellico wordt gezien als een icoon van de strijd tegen seksueel geweld. Ze werd vandaag met applaus ontvangen bij de rechtbank. Zorginstelling Het Jagerhuis in Veenendaal is verantwoordelijk voor het overlijden van een cliënt die daar woonde, vindt het Openbaar Ministerie. In 2020 werd een 40-jarige patiënt doodgevonden in een zeer vervuild, beschermd wonenappartement. Hij had al jaren niemand meer binnengelaten... Uit onderzoek blijkt dat de instelling jarenlang tekort in de zorg voor hem. Medewerkers wisten niet wat voor zorg hij nodig had en zijn dossier werd niet bijgehouden. Het OM wil dat de instelling een boete van 25.000 euro betaalt. Demissionair minister Hermans van Klimaat wil vier verschillende stroomtarieven invoeren... om het stroomverbruik beter over de dag te verspreiden. Vooral ochtends en avonds gebruiken consumenten te veel stroom tegelijk... De minister verwacht ook veel van slimme apparaten... die stroom verbruiken buiten de piektijden. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Met hier en daar een spatje regen. Het wordt niet kouder vannacht dan een graad of 13. Morgen is het opnieuw grijs, maar overwegend droog. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink bij de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 leuke optredens mee gehad, bevrijdingsfestivals en dat soort dingen. Uh, opnames gedaan in studio's. Gewoon een hele leuke tijd gehad toen we jong en onbezonnen waren. Nou, we waren elkaar een beetje uit het oog verloren in de laatste 20 jaar, niet echt veel contact meer. Uh, ik was een keertje aan het rennen uh, en toen kwam een van die oude tracks van MBO's op Spotify. En ik dacht, hey, hoe gaat het eigenlijk met Remy? Dus ik uh, zocht contact met hem. Het was wel weer leuk om elkaar te spreken uh, na zo'n lange tijd. Van het een kwam het ander, nog steeds passie voor muziek. En uh, we dachten, fuck it. Uh, kijken of, uh, of we nog steeds leuke muziek kunnen maken, of in ieder geval het proberen. Nou, binnen drie, vier weken stond uh, Snatched, uh, gerecord volledig. Alle lijnen stonden erop en uh, uh, het, het voelde gewoon chill, het voelde als van oud. Het, uh, het klopte gewoon allemaal. En, en nu uh, hier in de show bij Marcel. At Play it loud. Ja, goedenavond mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de 198ste aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op deze maandagavond 6 oktober. En met Play It Loud behandel ik elke week een ander thema en inmiddels... Vijf thema-uitzendingen leg ik meer nadruk op het nieuwste materiaal van de grote internationale metalbands. De Nederlandse metalscene wisselen de gasten, zowel fans als bands. De extreme underground metalscene met Ben van Rode elke laatste maandag van de maand. Maar worden jullie ook wekelijks op de hoogte gehouden dankzij het metalnieuws en de concertagenda. En vanavond is het in plaats van het normaliter geplande brand new tijd voor een van Play It Loud's laatste aanwinsten. Het maandelijks terugkerende programma. Speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene... met zowel nieuwe opkomende als uitgediende acts... die ons mooie metal-landje rijk is. En de komende twee uur... hoor jullie dus weer een maatoverzicht. Net zoals met brand New. dus. Ditmaal met september-releases. In een aantal gevallen persoonlijk aangekondigd... door de band zelf. En de vaste Play It Loud-luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik elke uitzending een uur natuurlijk stevast begin... met de uuropener Dat sinds kort ook meteen de single van de maand is. En speciaal wordt aangekondigd... middels een langere persoonlijke boodschap... waarmee het betreft... Van de band als eerste deze uitzending... extra in het zonnetje wordt gezet. Elke maand hoor je dus een andere band... hun nieuwste single aankondigen. En deze maand is het de beurt aan de metalband... Never Skin, dat de terugkeer markeert... van duo Remy en Clint... die middel, midden jaren 2000 actief waren... met hun nu metalband Ambiosis. En nu na twee... Na meer dan twee decennia aanwezigheid keren de heren terug in de scene met hun nieuwe band en diens nieuwe single Snatched. waarmee ze hun rauwe passie weten te combineren met scherpe productie. Ik dank de heren voor hun input vanavond en blijf ze uiteraard vogel met hun toekomstige releases. En naast zanger van de metalcore band Reaching As We Fall... is Jannik Walters ook nog actief met zijn solo-project Portent, waar hij met enige regelmaat nieuw materiaal uitbrengt. Na zijn laatste releases The Hangman in maart en Paid in Fool... liet Jannik begin vorige maand zijn nieuwste single Nomad horen... waar een samenwerking op te horen is met de zeskoppige blackened nu metal-band Hollow Construct, dat zowel uit Michigan, Massachusetts... Washington, Vancouver, Alberta als Nederland komt... en daarnaast streeft Rauwe muziek. Te maken die niet alleen bij henzelf, maar ook bij hun luisteraars resoneert. En Nomad hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Muziek niet hard genoeg zijn alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standford. Hallo, this is Javier Valdi. I'm a guitarist from Spain. Currently studying at the Conservatory of Amsterdam, en thanks by the way, Marcel, to play my song in your program. Um, this song is called A Reversible Process of Technological Singularity. The title of the song and the composition itself is inspired by the point of no return we are experiencing now with artificial intelligence. Hope you like it. Thank you. Nederlands, maar wel woonachtig in Amsterdam, is de zojuist gedraaide Spaanse gitarist Javier Valdi met zijn derde single, dat de mooie lange titel Irreversible Process of Technological Singularity heeft meegekregen. En dit is tevens de laatste single van zijn aankomende EP Serendipia, dat op 10 oktober zal verschijnen. Javier onderscheidt zich door zijn virtuoze metal muziek en unieke speelstijl. Je hoort hem voorafgaand natuurlijk aan de instrumentale track zelf over zijn eigen muziek vertellen. Mucho gracias Javier. Thanks for this great music and as With every band that I play with Dutch Fury, I will continue to follow you and keep playing your future releases. En datzelfde geldt ook voor de uit NSGD komende christelijke metalcore band Alive Alliance, wiens nieuwste single Ik tot nog toe elke maand heb gedraaid. In 2023 brachten ze hun debuut EP The Veil uit dat direct opviel bij internationale boekers... en wat resulteerde in een optreden op het Duitse christelijke Loud and Proud festival. Inmiddels heeft de viermansformatie hun album The Light That Fails The Seas vorige maand gereleased op 5 september en gevierd met een release-show in de metropool in hun thuisstad... met support van de moderne progressieve metalband Receiving Immortality. Alive Aligned is de perfecte epitoom van ambivalentie... hard als de hel met een hart voor de heer. De songs zijn gemaakt volgens de eigen metalcore-formule. De rode draad is metal, maar bevat uitstapjes naar... stijlen als rap, hyperpop, happy hardcore, EDM en nog veel meer. Drie dagen na de albumrelease op 8 september... bracht de band een lyric video uit voor het negende nummer op het album Disbelief... Een pakketnummer over het in twijfel trekken van het hiernamaals... dat een old-school metalcore breakdown bevat aan het einde. En je gaat het nu horen. Yes. Whatever the future holds, doesn't include war yet in sight. What's the blood run to us? You're not so afraid. No, the VRVR's growing. Elders nooit gedraaid, play it loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. Yo Zandvoort, dit zijn Kurt, Daan, Jeff en Duco van Opnoxious. De volgende track is onze nieuwe single Devil's Child. Dit is de eerste single van het opkomende album voor volgend jaar. Je hebben een vette video bij en deze staat op YouTube. Dus zoek even naar Opnoxious Arnhem en geniet van onze nieuwe single Devil's Child. verscheen de single Devil's Child. Het eerste voorproefje van een nieuwe studioalbum... dat de Arnhemse thrash metal formatie, Obnoxious... Begin volgend jaar zullen gaan releasen. En sinds 2020 staat de band stevig op een klassieke thrash-ruggengraat met invloeden variërend van groove en death metal tot rauwe punk. Een geluid dat onvoorspelbaar maar altijd intens is. Devil's Child bouwt voort op het post-apocalyptische verhaal van de door punk geïnspireerde EP Spread the Virus en brengt een nieuw geluid dat een goede indruk geeft van wat deze vier jongens in petto hebben. Wat betreft de betekenis achter de track laat de band dat volledig aan onze eigen interpretatie over. Het Duivelse Kind kan iedereen zijn die je absoluut niet kunt uitstaan. Een vervelende collega, een irritante buurvrouw die je altijd maar klaagt... ...of een buurtkind dat alleen maar het bloed onder jouw nagels vandaan haalt met zijn streken. Ook hen hoorde je persoonlijk voor ze een show in Luxor Live Arnhem gingen spelen. Hun eigen trek aankondigen. Ook onwijs bedankt mannen en hopelijk hebben jullie de avond gerockt. En als ik van één man die vanavond langskomt groot fan ben... ...dan is het wel van componist en multi-instrumentalist Arjan Anthony Lucassen... ...beter bekend van zijn progressieve metal-operatie die hij maakte met Arjan... Zijn doorbraak was als gitarist bij Vengeance. Naast metal, zijn metal-opera Arion heeft hij ook muziek uitgebracht met zijn zijprojecten... als Star One, Supersonic Revolution... en in het verleden zelfs met Ambien, Guild Machine... en The Gentle Storm met zangeres Anneke van Giersbergen. Maar was hij ook mede verantwoordelijk... voor de oprichting van Stream of Passion in 2005. Op 12 september bracht dit muzikale genie... en zelfbenoemde kluizen maar liefst twee albums uit. Het goed nieuwe soloalbum Songs No One Will Hear... en zijn allereerste solo-plaat Poels of Sorrow, Waves of Joy, dat voorheen erg moeilijk verkrijgbaar was. En van het gloednieuwe album verschenen eerder al de singles... het epische, bijna 15 minuten durende Our Final Song... We'll Never Know met Floor en Goddamn Conspiracy. Maar om de albumrelease te vieren... verscheen diezelfde dag ook een officiële video voor de song... The Clock Ticks Down. Arjan zei het volgende over de nieuwe single. Wat zouden mensen doen als ze door een asteroïdeinslag inslag nog maar vijf maanden te leven hadden? In het eerste nummer van het album, The Clock Ticks Down... zien we mensen die op heel verschillende manieren... Reageren. Een vrouw sluit zich op in haar kamer en weigert het onder ogen te zien. Een oude man probeert na jaren van stilte contact te maken met zijn zoon. De wereld valt langzaam uit elkaar, terwijl de realiteit toeslaat. Dus maak je klaar voor een mix van emoties en muziekstijlen. De klok tikt down, hoor je nu. Waves of fear flood the air No sound anywhere. Now the word has spread from pole to pole. As if time stopped, the world's on hold. Softly now cries up. We'll see you Play It Loud. Op ZFM, Samfoort. Hey, ik ben Roy van de epische folk metalband Ilmarina. Je luistert naar Play It Loud. Dit is onze nieuwste single, Grandfather Still. Een verhaal over een 150-jaar oude koning die een oorlog begint omdat hij wil sterven op het slagveld. Het is de tweede track van het album Ascension, dat later dit jaar nog zal verschijnen. Volg onze socials om op de hoogte te blijven. Hier is Grandfather Still. En eerder dit jaar verscheen de single War on the War Gods van het epische folk metal gezelschap Ilmarinen. Maar gelukkig kwam op 12 september eindelijk hun lang verwachte nieuwe single Grandfather's Tale uit. Beide te vinden op het aankomende nieuwe album Ascension van de band. Ilmarinen laat sinds hun oprichting in 2016 volksverhalen, mythen en legendes klinken door hun liederen en indrukwekkende liveshows. Hun muziek bestaat uit een mix van metal en volkmuziek, luidegrunts en vervormde gitaren die wel bekend zijn in de metalwereld, gecombineerd met dansbare volkinstrumenten zoals de viool en fluitjes. De keyboards voegen een orkestrale laag toe en geven metal de epic factor. Je hoorde bassist Roy Nijssen ook deze nieuwe single weer zelf toelichten, waarvoor wederom dank Roy. Tot de volgende Raise Your Horns! En voor we alweer toe... We zijn dan nou het laatste blokje Nederlandse metal releases van september. Ga ik eerst met jullie even de laatste metal nieuwtjes delen. Dankzij het me wekelijkse metal nieuws natuurlijk. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat hoor jullie zo van mij. Dit is het Play It Louds Metal Nieuws. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Doe even een beknopte versie. Het wordt een gekhuis in Leeuwarden, want Anthrax keert terug naar Into the Grave. De band stond in 2019 ook al op het festival en zal volgende zomer weer een dag headlijnen. Tevens zijn Paleface, Swiss, Carrick Angren, The Browning, 1914, Insanity Alert, Sever Torture, Dozen Skader en Warfield bevestigd. Eerder werd de komst van Queensreich, Crimson Glory, Vandenberg, Conan, Gnome, Picture en Dormant Ordeal al aangekondigd. Into the Grave vindt volgend jaar plaats van 12 tot en met 14 juni in Leeuwarden. Een early bird Ticket kost 109 euro. Alle informatie vind je op www.intothegrave.nl In de ochtend van 3 oktober werd Lamp of God bevestigd voor het Alcatraz Festival... maar de band heeft ook een nieuwe single uit. Deze heet Sepsis en werd geproduceerd door Josh Wilber. Aangezien het laatste album Omens alweer drie jaar oud is... verwachten we dat Lamp of God binnenkort wel weer met nieuw materiaal op de poppen zou komen. Volgend jaar is de band zoals gezegd dus te zien op Alcatraz... maar een week later staan de mannen ook op Dynamo Metal Fest. Tipping Point is de titel van de eerste single van de laatste plaats van Megadeth. De band rondom frontman Dave Mustaine maakte in augustus bekend dat na ruim vier decennia het einde in zicht is. Het aankomende album, simpelweg getiteld Megadeth, verschijnt begin volgend jaar en zal het allerlaatste album zijn. Daarna volgt een uitgebreide afscheidstournee. We verwachten dat die tour de band al vrij vlot naar Europa zal brengen... en dat Megadeth volgend zomer op diverse metalfestivals te zien zijn. Uh, dat waren de metalnieuwtjes weer eventjes voor deze week. Geen tijd te verliezen. De volgende komende twee weken is er in verband met bandinterviews geen metalnieuws te horen... Maar kun voor het laatste nieuws altijd nog mijn Facebookpagina Play It Loud Zand voor het volgen, waar je naast metal gerelateerd nieuws ook op de hoogte blijft van de programmering. Gaan door naar het laatste en afsluitende blokje metal van eigen bodem dit eerste uur. Te beginnen met de symfonische black metal met horrorthema's van Carrick Engron, die in aanloop naar de op 17 oktober te verschijnen nieuwe EP The Cult of Kariba al twee singles heeft gereleased. In augustus lieten ze al hun allereerste volledig Nederlandstalige single Ik Kom Uit Het Graf horen. En vorige maand deelde de band op 16 september de visualizer voor de nieuwste single The Resurrection of Kariba. De band deelde het volgende over deze track... Duik in het hart van de legenda... waarin een geheime secte zich verzamelt... onder een kerk om Kariba op te roepen. Een gifmengster en een vermeende heks... wiens tragische verleden aanleiding gaf tot wraak na de dood. Aansluitend hoor je de derde nieuwe single Omen... van de gedreven melodic death metal band... van Epistolen uit Leiden... die op 24 oktober van hun tweede langspeler... Cantiga Psychotica zullen uitbrengen. De creatieve oorsprong... van Epistolum ligt in de ervaringsgerichte filosofie... over de essentie van menselijk lijden. Oorspronkelijk gestart als solo-project in 2018... resulteerde in een debuut-EP... is Epistolum inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige band. Deze ontwikkeling leidde tot de productie van een eerste volledige album... From the Dead Masses... dat op 26 augustus 2022 werd uitgebracht. Inmiddels is Epistolum toe aan een nieuw hoofdstuk... en viert de band op 25 oktober. De release van een tweede album in de Nobel in Leiden... waarin je de eerder verschenen singles Black Lotus Cannibal... Void Walker en Omen ongetwijfeld ook gespeeld hoort worden. Tot straks na het nieuws van 10 uur... met meer nieuwe Nederlandse metal releases uitgebracht in september. Blijf luisteren. Bedankt.